Voordeel, you know. Ik moest nooit naar SeaWorld of naar de Zoo. En voor haarzelf was het ook niet altijd zo last. Want ze zat altijd naast iedereen tegelijk in de klas.